Welkom in een nieuwe aflevering van Eindtijd en Proventie. Vandaag de aflevering gaat helemaal over Jeruzalem, de heilige stad. Veel bezongen ook, de Holy City. Um, en daar is van alles over te zeggen. Jan van Barneveld is opnieuw onze gast. Hartelijk welkom Jan. Um, de heilige stad. Vroeger toen ik nog trompet speelde, heb ik daar wel eens een fantastisch mooi stuk over gespeeld. Ja, ja. De Holy City. Uh, wat moeten wij allemaal van Jeruzalem weten? Ja, het is heel boeiend en het is ook iets ontroerend als je naar de poorten van Jeruzalem binnengaat. Uh, Jeruzalem heeft wat. Ja. En dat noemen ze dan de heilige stad van de drie monotheïstische wereldgodsdiensten, daar zijn ze mee bezig. Niet, uh, natuurlijk van het Joodse volk, want daar heeft de tempel van Salomo gestaan. Ja. Er is de tempel gestaan waar de heer Jezus in optrad. En het is altijd het verlangen van het Joodse volk geweest. Drie keer per dag baden ze in de richting van Jeruzalem. Of ze terug mochten naar Jeruzalem. En ze baden ook, indien ik u vergeet, o Jeruzalem, zo vergeten mij mijn rechterhand. Oh ja. Dat ja. Is, uh, nou dat, in de hele Sidur, dat is het Joodse gebedenboek, staan ontzettend veel gebeden over Jeruzalem en de terugkeer naar Jeruzalem. De herbouw van de tempel. Als eerste. de bouw van de muren. rondom de en, muren. En, ja, en de heren bouwt de muren van Jeruzalem. Ja. Dat is interessant. Moet ik het vertellen? Ja, uh, kijk. Jij, jij hebt de leiding vandaag. <laughs> ja, ja. <laughs> nou, kijk, Israël is druk bezig geweest de afgelopen decennia. om, om Jeruzalem een muur van nederzettingen te bouwen. En uh, een paar jaar geleden was de, er een klein heuveltje ik weet niet meer hoe het heet, maar ten zuiden van Jeruzalem. Tussen Jeruzalem en, en, en Bethlehem in. Ja. En dat was een kale heuvel. En dat ging Israël ook opbouwen. Want dat was de laatste nederzetting die completeerde een muur van nederzettingen rondom de heilige stad. Ja. En er is een rel is dat, Ja, Is dat de reden waarom uh, nu zeg maar, die nederzettingen allemaal een beetje worden neergehaald, dat er een andere muur is gekomen? Als nou, Ze proberen dus inderdaad die, die muur te handhaven rondom Jeruzalem. Ja. Dat is heel erg belangrijk. En er maar waarom is, is dat belangrijk? Want uh, uh, wij kennen natuurlijk de, de muur in Berlijn. Uh, die is tot aanstoot van velen geweest. En uh, ook nu, de muur die in Jeruzalem staat, is ook tot aanstoot van heel veel mensen. Het is een politiek mensen. spel. Ja. Maar, maar Want, waarom moet die muur daar komen? Al die machten die willen Jeruzalem in handen houden. Ja. En ook Israël. Ja, Kijk, dat is het allerlaatste waarover uh, onderhandeld wordt. Over um, Jeruzalem zelf. Over Jeruzalem ja. zelf. En dat zal het allerlaatste struikelblok zijn uh, voor de vrede. Maar die mu muur, tenminste niet de stadsmuren, maar de muur die nu gebouwd is. Die, dat, die dat muur heeft, van Nederzettingen, ja. ja maar, uh, die, die is die, compleet. Ja, die is compleet. Ja, want uh, ondanks alle protesten, uh, ja. uh, resoluties van de Verenigde Naties... Is daar nu een nederzetting op? Ik ben er onlangs nog geweest. Dat is heel erg okay. boeiend. Maar er worden ook weer nederzettingen afgebroken? Maar op het moment niet. Nee. Maar op het moment niet. Het is wel het plan, ja. maar niet rondom Jeruzalem. Daar, nee, uh, daar, daar blijft alles. Daar blijft alles, want ja. Jeruzalem... Nee. Maar waarom was het dan nodig, om als er een muur van nederzettingen uh, is, waarom moest dan ook die andere muren nog komen? De veiligheidsmuur? Ja. Ja, dat is om die terroristen buiten de, de deur te ja, houden. Dat is natuurlijk een, een, een geweldige aanstoot. Hè? Want mensen hebben natuurlijk allemaal de, de, de Berlijnse muur in gedachten enzovoort. En we waren net blij dat we daar vanaf waren. En nu komt er in, in Jeruzalem zo'n muur. Ja, de hele wereld bouwt muren natuurlijk. Hè? Men is zich niet bewust van het feit dat de Verenigde Staten... een enorme muur aan het bouwen is tussen Mexico en het zuiden van Amerika. Om dat... die werkeloze Mexicanen tegen te houden. Ze zijn zich niet bewust dat de Europese Unie... ...honderden miljoenen uitgeeft aan een muur rondom de EU... ...om die arme, wanhopige Afrikanen tegen te houden die uh, dagelijks... Uh, ja, maar dat zijn geen zichtbare muren? Uh, Amerika wel. daar. Ja, dat wordt ja da daar wordt ook zichtbaar gebouwd? Daar ja. ja, wordt ook zichtbaar gebouwd, ja. Maar muur of muur, ik bedoel... Ja. ...een muur is iets uh, dat, dat iets anders wil tegenhouden. Ja. Ja, wij willen uh, natuurlijk ook heel veel... Uh, uh, Mensen tegenhouden waarvan we niet willen dat ze in Nederland binnenkomen. Ja, arme mensen die, ja. Die, die, die een beetje toekomst voor hen en voor hun kinderen zoeken. Ja. En Israël bouwt alleen maar een muur om die zelfmoordterroristen tegen te is houden. Is dat de enige reden? Dat is de enige reden, ja. ja? Er ligt niet een verhaal achter. Nee, er zit helemaal geen verhaal achter. Sommige mensen die zeggen dan dat het landje pik en dergelijke. Ja, de, het hele <coughs> land hoort Israël toe, bijbels gezien. Ja. Nee, daar gaat het niet ja, over. goed, daar, daar, daar zijn wij het over eens, maar heel veel mensen natuurlijk niet. Dus nee, niet... Maar, maar goed, de Heere God is het met ons eens, dus <laughs> of, wij, of, wij, of wij met de Heere God zijn we het eens. Ja. Want de Heere God zegt het is mijn land, en dit land heb ik beloofd aan mijn eigen volk Israël. Ja. En zo ligt dat nu ja, helemaal en Wat speelt de Heilige Stad dan voor een bijzondere rol? Erin? Nou, de islam, daar is Jeruzalem, wordt dan genoemd als de Derde Heilige Stad. Je hebt natuurlijk Mekka. Ja. En je hebt Medina, dat is de stad waar de profeet Mohammed heen gevlucht is nadat hij uit Mekka verjaagd was. En je hebt Jeruzalem. Ja. En dus, maar Jeruzalem wordt nooit en nergens in de Koran genoemd. Alleen een vage aanduiding die men exegetiseert als op Jeruzalem duiden. Mm -hmm. Maar uh, sinds 1967 is de aandacht van de islam op Jeruzalem gericht. Waarom sinds 1967? Ja. Toen kwam Jeruzalem in de Joodse handen. Ja. En toen dacht de islam, hé, hé, hé, wij. En ook het Vaticaan loert op Jeruzalem. Ook maar het Va Vaticaan is geen politieke macht. Vaticaan, dat is een enorme politieke macht op de achtergrond. Het speelt ook een, een, een enorme grote rol binnen de Europese Unie. Nee, maar je zou ook kunnen zeggen van het is een religieuze macht. Maar het is een religieuze macht. macht met ook enorme politieke aspiraties. Is dat zo? Ja. Maar uh, zij zullen niet een leger uitsturen richting uh, nee, maar zij uh, Jeruzalem weten om dat te gaan veroveren. Zij toch? weten wel andere manieren. Er zijn onderhandelingen geweest tussen Arafat en de paus. Over de status van Jeruzalem als Arafat de baas zou worden. Het oude stad natuurlijk dan. Ja. En er ja. zijn onderhandelingen geweest dus, uh, met Peres. Minister Peres van Israël. En het Vaticaan. Ja. En het Vaticaan is ijverig bezig om overal grond op te kopen. En ze hebben enorme stukken grond in de oude stad. Dat is ja. ook wel logisch, want het Vaticaan, de katholieke kerk, denkt dat zij de plaatsvervanger van Christus zijn. De paus. Ja. En dus als er een Messias komt en iedereen weet heel duidelijk dat de Messias in Jeruzalem, in Jeruzalem gaat tronen, komen. Ja. En dat hij vanuit Jeruzalem de wereld zal regeren. Dus het minste wat het Vaticaan kan doen is daar ook... Een rol in spelen, want anders verliezen zij hun rol als wereldmacht. Verhuist het Vaticaan dan van Rome naar Jeruzalem? Er is sprake over geweest, maar ik denk het niet. Men heeft daarover gediscussieerd, ja. Ja, dat is eigenlijk. Ja, ja, ja, ja, men heeft daarover gediscussieerd. Ja. En men is daar vreselijk druk mee bezig. Er is een Joodse onderzoeksjournalist geweest, Mr. Beinerman heet hij, en die heeft al die intriges en al die overeenkomsten op een rijtje gezet. Het is indrukwekkend te zien hoe druk het Vaticaan bezig is met je Jeruzalem. Je zou daar dus een hele soap uh, over kunnen maken. Ja, doe maar niet. Het is niet <laughs> zo interessant, maar we moeten wel goed zien... dat ook de Verenigde Naties loert op Jeruzalem. Waarom? dezelfde Verenigde... reden. Dezelfde reden die zeggen van... Uh, kom nou Israël, maak je niet zo druk over Jeruzalem. Wij nemen het over en hier zullen wij regeren. Ja. En ook de antichrist zal loeren op Jeruzalem. En dat is een hele, hele belangrijke... Wat is nou Jeruzalem? Waarom is dat zo interessant? Ja. Van het begin af aan, vlak voordat Israël het, uh, het land Canaan veroverde, 3,500 jaar geleden, toen heeft God gezegd: Je mensen, ik zal mij een plek uitkiezen, een plek uitkiezen om daar mijn naam te vestigen. Waar lees je dat? In Deuteronomium 12. Dat lezen we in vers 5. De plaats die de Heer uw God uit het gebied van al uw stammen verkiezen zal. in vers 5. Uh, om daar zijn naam te vestigen, om daar te wonen. Wie wil daar in Jeruzalem wonen? De Heer God. Ja, zijn woonplaats. Dat wordt zijn woonplaats uh, op aarde. Mm -hmm. En dat vertaal ik dan als de woonplaats van de Messias. Ja. Want de Messias is dus eigenlijk, de Heer Jezus dus in ons uh, zoals wij weten, is dus eigenlijk de, ja, de personificatie, de rechterhand van God hier op aarde. Ja. En hij zal dus zijn koninkrijk vanuit Jeruzalem vestigen. En Goed, daarom is het zo belangrijk. Op dit moment zijn er natuurlijk heel veel... ...ja, seculiere joden die uh, in Jeruzalem wonen... ...en heel veel Arabieren die in Jeruzalem wonen. Uh, ja, seculiere joden, de meerderheid is wel orthodox. En de burgemeester van Jeruzalem is ook orthodox. Een hele interessante zaak die nu afgelopen is, denk ik... ...maar is dat uh, men bezig geweest is om die gay-parade ...in Jeruzalem ja. te houden... Ja. Daar is zo'n ontzettend fel verzet tegen geweest. Van orthodoxe joden, van christenen, maar ook van islamieten. Die zeggen allemaal: je mag die heilige stad niet verontreinigen. En dat ja. is ook duidelijk. Van wie kwam dat initiatief dan om die. Uh, gay -vrij -vrij? Van uh, de, de G-beweging over de hele wereld. Ja, ja. En die laten op hun websites ook duidelijk zien: dat is onze bedoeling om die heilige stad te verontreinigen. Te de puur opstand tegen God. Ja. En, en daarom is Jeruzalem de kern van alle gebeurtenissen in deze tijd. Daar gaat het om draaien. Want Jeruzalem is eigenlijk ook het centrum van de volken. Dat lezen we bijvoorbeeld in Ezekiel. In Ezekiel hoofdstuk 5, daar staat hoe God de wereld ziet. Hoe God de wereld ziet. En die ziet de wereld vanuit Jeruzalem. Met Jeruzalem als centrum. Want dan lezen we in Ezekiel 5 vers 5. Zo zegt de Heere Heer. Dit is Jeruzalem. Midden onder de volken heb ik het, het gesteld. Midden onder de volken heb ik het gesteld. Met landen eromheen. Zo'n oude middeleeuwse wereldkaarten. Die hebben ook Jeruzalem als centrum. Van centrum van de wereld. Het centrum van de wereld ja. ja. Dus de hoofdstad van de wereld is Jeruzalem. Is Jeruzalem. En dat, dat wordt het ook. <coughs> Want dat lezen we ook in Jezaja. In dat vrederijk wat we hier in het schema hebben... Ja. en wat na die zeven jaar van de antichrist... Uh, zal gaan aanbreken, die duizendjarig vrederijk... dan zal Jeruzalem de hoofdstad van de wereld zijn. Ja. En dat lezen we in Jezaja 2. En dat lezen we ook in Micha 4. Maar laten we maar in Jezaja 2 lezen. Wat zal er gebeuren? Isaiah 2. Vers 2. En het zal geschieden in het laatste dagen... Dus in de eindtijd. Dan zal de berg van het huis des heren, dat is die berg Sion. Ja. Dat is die berg waar nu die Mohamedaanse rotskoepel staat en de Al-Aqsa moskee staat. Ja, maar... ja, zeg het maar. <coughs> nee, sorry. <coughs> ik moet eventjes, uh, jongens, ik moet even iets drinken. Want... <coughs> Oké, okay, begin weer bij het uh, en de <coughs> ja, we zal weer bij Zije 2. We gaan ja. naar Zije 2. Ja, ja. Kan, ik, kan ik nu verder of moet ik wachten tot er geteld wordt? Je kan verder. Oké. Okay. <coughs> um, en dan lezen we in Jezaja 2 vers 2. Het zal geschieden in het laatste dagen. Dus in die eindtijd. Dat is nu. Dat is in, deze... in deze periode. Ja. Dat zal het geschieden. Dat de berg van het huis des heren vast zal staan als de hoogte der bergen. Met andere woorden, dat is die berg waar nu die islamitische heiligdommen op staan. De rotskoepel met het gouden dak. En waar de klaagmuur. En daar onderaan is de klaagmuur, de zogenaamde klaagmuur. Ja. Dat is in Israël nu het belastingkantoor. Maar... Eh... <laughs> ah, dat is in Nederland ook hoor. <laughs> ja, ja, ja. Ze noemen het nu in Israël de westelijke muur. Ja, oké. Okay. Nou, nou in, daar staat dus die rotskoepel en de Al-Aqsa moskee, die staat er bovenop. Dus die moeten op een of andere manier verdwijnen. Ja, dat zal wat zijn. Dat zal wat zijn, ja, dat, dat kan bijna niet. Uh, een in, kleine, in ieder geval niet door mensenhandel. Een kleine anekdote. <coughs> op een gegeven moment in <coughs> 1973 was die Jom Kipporoorlog. Toen ging Jordanië ging ook meedoen. En ik was van wanhopig. Ik denk, nou is dat er helemaal aan? Dus ik bel Frinzel op, mijn oude vriend Johan Frinzel. Kijk Johan, wat een ramp. Jordanië gaat ook meedoen. Prijs de heren, zegt hij, hè, die oude Pinkste man. <laughs> Prijs de heren, zegt hij. Tegen hoe kun je dat nou zeggen? Ja, zegt hij, Jordanië schiet er nogal slecht. Oh. <laughs> dan hopen ze dat een raket. Maar waarom was jij bang dat Jordanië meeging? Nou, omdat het dan te veel werd voor Israël, natuurlijk. Ja, maar, maar, maar, maar nu hoop ik... je toch de god van Israël uit? Ja, natuurlijk, wist... ja, joh, ja, Je hebt gelijk. Ja. Maar nu hoop ik, ergens diep in mijn hart, dat die Hezbollah ook uh, een verkeerde raket afschiet. Ja, ja, jij bedoelt, ja, bedoelt dus uh, dat Hezbollah zelf ja, de ja. koepel vernietigt. Ja, maar het kan ook. Dat die hele boel instort. Want die hele berg Sion die is ondergraven. Ja. Daar zijn ze een derde enorm grote. En wie gro heeft dat gedaan? Wie heeft die zijn ze een omgegraven? derde enorm grote moskee aan het graven: In, onder, de, onder de rotskoepel. Zelf. Onder, de rotskoep, onder die berg Ja. En iedere keer is Israël doodsbenauwd als de Ramadan is en als al die islamieten daar lopen te stampen op het Tempelplein, ja. hè, dat die boel instort. Want dan krijgen zij weer de schuld. En, maar, en, uh, en er zijn al deuken in, in, in, in de muur rondom die uh, heilige berg. Maar blijkbaar heeft Israël dus niet voor het zeggen over dat stuk grondgebied. Nee, dat is in 1967 gebeurd, toen Jeruzalem veroverd werd, de oude Jeruzalem en de Tempelberg, door de Israëlische paratroepen. Toen was daar een rabbijn, mm -hmm. en, uh, die rabbijn Goren, die stond daar met zijn chauffeur. En die zegt, laten we meteen maar die hele boel afbreken, die islamitische heiligdommen, en de tempel herbouwen. Ja. En toen heeft Moshe Dayan, je weet wel, die Israëlische generaal met dat lapje, ja, ja. Ja. die heeft gezegd, nee, laten wij vriendelijk zijn tegenover de islam, en laten wij het beheer over de tempelberg maar aan een Mohamedaanse organisatie, de Waqf, W-A-Q-F, ja. aan een Mohamedaanse islamitische organisatie overdragen. En, en, en was zo'n reactie ook een, een, een reactie? Uh, nee, een domme reactie. Ik denk zelf dat daardoor het gebeuren van God, uh, de plannen van God, een beetje achteruitgezet zijn. Ben nou, ik bang voor. Nou ja, goed, alles past toch. Ik uh, bedoel, God heeft toch gewoon... Ook... Ja, maar dat is niet zo strak als jij dat suggereert. Oké, okay. dus het is Want, niet zo van, uh, dan nee, past het in het plan van God dat er iemand nee, uh, opeens... Kijk, een voorbeeldje, het was het plan van God toen Israël, dat Israël uit Egypte meteen naar het land Canaan ging. Ja. Had, ze moesten eerst even naar de Sinaï, daar kregen ze de Torah, het woord van God. Ja. Maar ja, ze wilden niet toen ze bij de grens aankwamen. En dat heeft ze 38 jaar uitstel en 38 jaar ellende bezorgd. Mm -hmm. God komt altijd wel tot zijn doel, met jou en met mij en met ons allemaal. Maar hoe die tot zijn doel komt, dat hangt ook van ons af. Ja, wij spelen, het is niet helemaal zo van dat het allemaal voorgekoud is. Het is niet allemaal voorgekoud. Nee, tenminste, en, en, God weet alles en God ziet ja, alles. Ja, ja. Maar dat is daar hoog in de hemel, daar snappen wij toch niks van. Nee. Maar God heeft hier ons op aarde tot op een grote hoogte een vrij spel gegeven. Ja, en daarmee uh, en, en, en kan dat het is elastiek rekken en kort worden. Dat is even misgegaan in 1967. Ja. En het enige loon wat Israël kreeg, dat waren stenen die vanuit het Tempelplein... Uh, op de biddende Joden in, uh, bij de zogenaamde Klaagmuur, bij, de, klaarmuur, klaarmuur. bij, de, bij ja. de Westelijke Muur. <coughs> en opstanden en relletjes en felle antisemitische preken die daar in die moskeeën gehouden worden. Ja. Ja, dat is het enige. Ja. Wat, zijn, wat zijn nou de meest markante punten van Jeruzalem? Nou, het markante punt is het Tempelplein. Dat is het centrum? Ja, dat is het Tempelplein. Dat is het centrum van alles. Dat wordt het centrum van de wereld. Dat is de plek waar Abraham Isaac geofferd heeft. Dat is de plek waar uh, David een altaar heeft gezet toen daar die plaag over Israël kwam. Die straf van God over Israël mm -hmm. kwam. Dat is de plek waar de eerste tempel heeft gestaan. Dat is de plek waar de tweede tempel heeft gestaan. Die in het jaar 70 verwoest is door de Romeinen. En dat is de plek waar nu die moskeeën staan. Ja. En dat is de kern. En die berg, zoals we net lazen in mm -hmm. Isaiah 2, die zal hoog, hoger zijn dan de hoogste bergen. Hij zal verheven zijn boven de heuvelen. Dus dat zal waarschijnlijk een van die aardbevingen die in deze periode plaatsvindt. Zal dus misschien ook wel die twee uh, islamitische heiligdommen verwoesten. En daar zal misschien die tempelberg ook door opgetild worden. Wat heb je? Ja, ja. Dat zal best ja. kunnen gebeuren. Ja. En wat zal er gebeuren? En vele volken, alle volken zullen erheen gaan. En vele naties zullen zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van de heren. ...naar het huis van de God van Jacob... ...opdat hij ons leren aangaande zijn wegen... ...en opdat wij in zijn paden wandelen. Dat is toch een opmerkelijke reactie, hè? Dat gaat hier gebeuren, dat, ja. Dat speelt zich in het, ja. het Duitse jaar vrijheid. Ja, want daar heeft God ook de wetten voor aan Israël gegeven. Die wetten, dat zijn geen artikel zoveel wetboek van strafrecht... ...of je moet met een achterlicht rijden 35 euro boeten... ...bij mm -hmm. wijze van spreken. Nee, dat is Gods handleiding... Over hoe hij de wereld in elkaar gezet heeft. Ja. Hoe hij een samenleving in elkaar gezet heeft. Hoe hij wil dat de aarde gerund wordt, zijn aarde gerund wordt. En die wetten, die natuurwetten, die sociologische wetten, mm -hmm. die medische wetten. Veel van die wetten over het kosher eten, gezond eten. Dat, dat zijn pure natuurwetten. Goed voor de mens. Dat is goed voor de mens. Ja. En die wetten die zijn aan Israël toevertrouwd. Ja. En de volken zullen dat in de gaten krijgen en zeggen, nou laten wij nou eens naar Israël trekken. En laten wij gaan leren hoe God dat allemaal in elkaar gezet heeft. Omdat wij een goede samenleving op kunnen bouwen. De volkeren, en waar moet ik dan aan denken? Uh, de hele wereld? Ja, nou ja, ja de volkeren, hun vertegenwoordigers. Ja. Minister Pot gaat misschien. Misschien uh, een, een, een, een beetje bottig? Dan gaan ze een discipelschapstraining volgen. <laughs> ja, dat lijkt me leuk. Voor, <laughs> voor, ook voor Balken en je zal zijn gereformeerde afkomst dan ook niet ja, maar meer. Ja, dat zal toch wat zijn. Dat daar, zeg maar, want in de jaar we hebben, we hebben daar een eerdere aflevering al eens een keer over gesproken. Dan zijn er nog steeds regeringen. Ja, tuurlijk. En, en, en die trekken dus op naar Jeruzalem... om te leren over de God van Israël. Ja. Dat is duidelijk. Want staat er, dat is een kerntekst... Uit Sion zal de wet uitgaan. Niet meer uit de Verenigde Naties, niet uit Brussel, eh, niet uit Rome, maar uit Sion, ja. dat is Jeruzalem, zal de wet uitgaan. En het woord van de Heer uit Jeruzalem. Ja. En als die volken dat dan leren, dan komt eindelijk de tijd dat ze hun zwaarden tot ploegscharen zullen omsmeden. Een tekst die er op de het gebouw van de Verenigde Naties staat. Hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun spe, speren tot snoeimessen. Dus de Verenigde Naties weet wel wat er gaat gebeuren. Tuurlijk weten ze het. Nee, maar ik bedoel, ze zijn zelfs profetisch bezig als die tekst op een gebouw zetten. Ja, ja, maar, maar ze, ze weten het ook. De mensen weten ook wat er gaande is. Maar de mens is zo, ik zou bijna zeggen, geklaagd hoogmoedig in zijn hart. En ja. dat ontdek je soms bij jezelf ook. Sorry mm -hmm. voor deze beleidenis op dit moment. Ja, dat is puur de val van Satan die is ook gevallen door hoogmoed. Ja. En, en, en de mens blijft hoogmoedig. Behalve als de mens een knieën gaat buigen voor de heer Jezus. Dat is belangrijk. Ja, dan wordt hoogmoed ja. afge afgeleerd. En dan zal, dus, zal Jeruzalem de stad zijn, het centrum van de wereld. En ja. dan aan het einde van dat duizendjarig rijk, hier, zullen toch die volken weer in opstand komen. De Gogs en de magos. De Gogs en de magos. En ja. dat lezen we, over die opstand lezen we ook in Psalm 2. Ja. Een hele belangrijke psalm uh, in Psalm 2. En dan zal weer Jeruzalem het middelpunt. En dan zal uiteindelijk. Dan komt het hemelse Jeruzalem natuurlijk. Hè. Dat, uh... Maar ja, dat is natuurlijk ook wat, dat hemelse Jeruzalem. Maar hoe moeten we dat nou precies stamt het niet Het gaat, oh, ja. gaat zo hard. Ja. Ja, uh, de aflevering is alweer bijna over dus. Ja, hier zo. Waarom woelen de volken en zinnen de natieën op ijdelheid? Dus die mensen willen weer de macht ja. in die tijd. De koningen der aarde scharen zich in slagorde. Dus ze maken een groot gemeenschappelijk leger. De hebben spannen samen tegen de heren en zijn gezalfden. Wie is die gezalfd? Dat is de Messias. Ja. Laat hun, ze, ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Waarom hun banden? Wat zijn hun banden? Dat is de band van de Torah. Dat is de band van de wetten van God die vanuit Jeruzalem uitgaan. Dus, die willen ze dus wegwerpen. Ze willen weer zogenaamd vrij zijn. Ja. Ze willen het zelf allemaal uitzoeken. En die in de hemel zit, lacht erom. En de Heer spot met hen. Ik, vers 6, ik heb immers mijn koning gesteld waar... Over Sion, mijn heilige berg. Precies. Dat is Gods berg, ja. niet de berg van de islam. Ja. Nou, en dan uh, zal dus de eindtijdoorlog zal dan op een gegeven moment aanbreken in die tijd. Ja. Maar God die belooft eerst, geeft de wereld nog duizend jaar de kans... om in vrede onder de heerschappij van de Messias... en onder de leiding van Israël Gods volk... en onder de leiding van de gemeente, de kinderen gods... die dan ook opgestaan zijn uit de doden om daar de wereld dus in vrede en gerechtigheid te heersen. En het hemelse Jeruzalem? Dat hemelse Jeruzalem, dat zal dan aan het einde daarvan neerdalen. Dat is volgens sommige mensen een enorm grote kubus. Volgens mij is het een, uh, een piramide, een vierhoekige piramide, die even hoog en lang is. Uh, en die zal, naar mijn idee, als een enorm grote, prachtige, uh, laat ik zeggen, soort maan boven het aard Jeruzalem zweven. Je hebt een hemels Jeruzalem. Je hebt een aardse Jeruzalem. Er je zit niet zo cynisch te lachen. Man. Ja. ja. Nou, dat staat toch ook zo in de Bijbel. Dat dat hemels Jeruzalem getooid als een bruid schitterend mooi. Zal uit de hemel neerdalen. Ja. En. en dat ja, maar heeft... Ik kan me daar niks bij voorstellen. Jij hebt een mooie voorstelling daarvan. Ja. Nee, maar het hemelse Jeruzalem is ook helemaal Joods. Hè? Ja. Want de fundamenten. Die zijn, hebben allemaal de namen van de twaalf apostelen van de Heer Jezus. Ja. En de poorten. Er zijn twaalf poorten, hebben ze. Aan iedere kant drie. Hè, vier keer drie is twaalf. Aan iedere kant drie. En die poorten dragen de naam van Israëls stammen. Ja. Een poort had Sebulon boven, een andere poort had Juda boven. Ja, ja. Ja. En een heleboel, laten we zeggen, christenen die Israël niet zien zitten. Daar ben ik een beetje bang voor. Dan komen ze bij de poort Sebulon. Dan zeggen ze, ja, ja, ja dat, dat is niet voor mij dus. Want, eh, en dan gaan ze naar de volgende poort. komen ze bij de poort Issachar. Was dat ook niet zo'n stam? Die, die, ja, ja. Dat kan allemaal niet. Maar goed, dan heb je het over christenen. Als, zijn er nu, uh, als mensen kijken hè, en zeggen van ja, ik heb met dat christendom helemaal niks. Uh, kunnen die dan toch in dat hemelse Jeruzalem terecht? Kunnen die de, toch in die De grote de poort, ja. de grote deur is de Heer Jezus. God heeft alle dingen in de handen van Jezus de Messias gelegd. Het eeuwig leven, de vergeving der zonden, de verzoening, het komende koninkrijk, het oordeel, alles is in zijn handen. En de Bijbel leert dat hij een verzoening is voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar voor die van de hele wereld. En in die hemelse Jeruzalem zal niets onreins, niets smerigs, niets zonders binnenkomen. En daarom heeft de Heer Jezus op Golgotha de verzoening van de zonden en de reiniging teweeggebracht. En ieder die dat aanvaardt, die zegt, Heer, ik dank u voor het kruis. Ik dank u voor uw verzoening. Die wordt op dat moment ook gereinigd van de zonde. En heeft, ik zou bijna zeggen, een toegangsbewijs tot het hemelse Jeruzalem en tot het eeuwig leven gekregen. Zo werkt dat. Nou, en dat is alles door Jezus. Ja. Alles door hem. Het koninkrijk is van maar hem. Maar je hebt wel toegangsbewijs nodig om binnen te mogen komen. Zonder toegangsbewijs kom je er niet in, want dan blijf je onrein ja. en dan kun je niet door die poorten. Je moet dus een hemelburger worden. Amen, zo moet dat, ja. ja dat is niet okay. zo moeilijk. Nou, we zijn uh, weer door onze tijd heen, Jan. Hartelijk bedankt voor uh, deze aflevering. En u kijkt eens thuis, ja, u hoort het. U heeft gewoon een toegangsbewijs nodig om straks in het hemelse Jeruzalem te mogen wonen. En dat kan alleen maar door de Heer Jezus. En uh, ja, wat kunnen wij daar nog meer aan toevoegen uh, dan te zeggen van... Uh, als u de Heer Jezus niet kent, dan uh, is het belangrijk om uh, in Gods woord te gaan lezen wie Hij is. Ik dank u voor het kijken voor nu. En graag tot de volgende keer bij Eindtijd en Provetie.